Het boek, van Peter, Grotse, is bekroond met de British Medical Association boekenwoord. Bert Keizer heeft het voorwoord bij de Nederlandse vertaling geschreven. Hij zegt, niemand, heeft het probleem van Big Pharma, zo, onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter, Grotse. De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via pseudoschrijvers. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie. Auteur, Peter Godset. Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Achter de schermen van de farmaceutische industrie. Winnaar British Medical Associations boeken boekenwoord. Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak? Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie met de benen op tafel met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden. De Deense arts en onderzoeker Peter, Godsep, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met fraudeleuze praktijken. Er is veel moed voor nodig om klokluider te worden, aldus, grotte